hem praten. Hier is uh, meteen wat muziek van hem, van Zaam Je hoorde Acid Folk uit het gelijknamige album van Zaam, een uh, album dat uh, Bert uitbracht in 2003. En uh, ja, acht dagen geleden is uh, Bert overleden na jarenlange slepende ziekte. Um u kent hem misschien van, van voordien, van de programma's uh, op uh, Radio Centraal. Hij maakte soms uh, iets op zaterdag voormiddag over de, Holme, over de Holmebrug heette dat uh, programma. En die Holmebrug dat was uh, iets van lang geleden. Uh, dat, uh, ja, dat gaf toegang tot Ekeren. En Ekeren, daar, daar woonde Bert ook uh, heel lang. Um, ja, ook graag uh, in de vroege geschiedenis. <tied> Dit was Bert, uh, een van zijn uh, favoriete bands, Poppel Voo uit Duitsland. Ja, en, uh, hij luisterde wel meer naar uh, muziek uit Duitsland. Zo groepen als Ken en Nooy en zo, um, ja, Wat wel eens minzaam krautrock genoemd wordt. Bekend in dat verband is vooral kraftwerk, denk ik. Um, en ja, hij was ook een, een trouw bezoeker van uh, een festival hier uh, in Geel. Yellowstack, waar dan ook zo veel van die muziek aan bod kwam, um, waar zo wat um, psychedelische invloeden in waren. Um, zoals um, Hawkwind. Um, Hawkwind heeft daar eens uh, een aantal jaar geleden opgetreden en hij moet daar ook wel uh, bij geweest zijn. In 2015 was dat, denk ik. En um, ja, die Hawkwind, er we eens iets van laten horen... Space is deep. stukje Hawkwind van hun lied Space is Deep En hokwind, ja dat um, heeft een beetje banden um, met de groep The Bevis Front. Het is um, deels dezelfde bezetting geweest en zo. Um, Hawkwind is wel een bekendere groep, maar de um, ja, Bevis Front heb je misschien wel al eens gezien in Antwerpen. Soms treden die hier eens op. Opnieuw trouwens uh, in de Jingle Jungle op Antwerpen Noord op 2 mei. Dus daar kun je die gaan bekijken. Um, de Bevisfront, uh, ja, de muziek daarvan deed me ook een beetje denken aan uh, die van Bert. Uh, wat hij ook uh, een heel, uh, als een heel, heel groot compliment zag. Um. We gaan nog eens iets van um, Bert zelf dragen. Hè? Um, samen met zijn uh, schoonbroer, uh, Nigel Parrington, is hij uh, hier... Uh, met uh, met Sam het project Sam en Rejoicing Nature Okay. Yeah. gehoorde, waren van Robert Burns, van zijn Again Rejoicing Nature. En het was een lied uit 2004, uit een album Nature Beyond. Ja, dat was blijkbaar een opvallend productieve periode op muzikaal vlak voor, voor Berdogen. In die tijd speelde hij ook veel gitaar. Later, later schakelde hij wat over naar, naar piano. Um, ik herinner me nog dat hij uh, ja, zich daar uh, helemaal op toelegde en um, dat gitaarspelen, ja, dat, dat liet hij dan wat achterwege. Um, ja, wie Bert Doge zegt, die zegt misschien ook Els Doge, zijn zuster en um, zijn schoonbroer um, Nigel, Parrington, die, Nigel Parrington, die je, zo meteen, uh, uh, die je zojuist uh, hoorde ook uh, bij dat lied um, Rejoicing in Nature, maar we gaan hem ook um, horen in um, het volgende lied... Um, low Country van de Low Countries, dus um, Nigel Parrington en Els Doge. Het was een eerbetoon van de Low Countries aan Etienne van de muziekdoos. En ja, de muziekdoos, dat kennen jullie misschien als radioprogramma op Radio Centraal hier, donderdag namiddag. Maar vroeger was dat dus een café op verschillende plekken in Antwerpen. Een podiumcafé, waar de Low Countries wel eens optraden. En ook Bert. Um, onder andere met de muzikale begeleiding... Um, Terwijl ik uh, gedichten bracht, en de bedoeling is nu dat ik uh, een van die gedichten van, uh, van in die tijd um, naar jullie um, breng. Het heet Modern. Mijn televisietoestel is huiselijk en kwiek, zelfs politiek, maar wat haat ik, de media. Mijn huiscomputer is lief en informatief, maar ik spuug op cyberspace. Mijn radio is cultureel, zelfs emotioneel. Ja, wat hou ik van muziek? I'm the same! the fancy The women the armed, the flash the If you wanna be the rocketale, only top, let me be who I am, and let me take out the chair Bert kan ook um, opvallend enthousiast worden van, uh, van dit soort vroege ga garage-rock. Um, de MC5 met Kick Out The Jams, dat ik ook dankzij Bert heb leren kennen. Ja, ik moet um, veel afgaan op herinneringen. Ik heb deze week uh, veel um, herinneringen proberen boven te halen. Een van de dingen um, um, die me bijbleven was dat um, ja, op, um, op al wat latere leeftijd dan um, Bert, toen hij um, ja, um, de diagnose had gekregen van jong dementie, dat, uh, dat ik aan um, de volgende muzikanten heb moeten vertellen dat, uh, dat Bert uh, dat had. Uh, dat was niet altijd uh, makkelijk ook om uh, dat aan mensen te vertellen natuurlijk. Um, en ja, dat was ook iets um, wat hij voor zichzelf ontkende. Dus um, ja het, um, het begon met iets wat hij uh, zag als uh, depressief zijn. En um, ja, hij bleef het ook uh, herkennen uh, als, als gewoon depressief zijn. Uh, ondanks die diagnose van jong uh, dementie, wat blijkbaar ook uh, eigen is aan de ziekte. Maar um, ja, ik, uh, ik heb dat dan ook aan Katrien uh, van Tichelen een keer moeten vertellen, uh, wat er gebeurd was. En uh, hier is uh, met, uh, uh, samen met de band The Sexy Motherfuckers een uh, cover van uh, David Bowie, Five Years, Through the market square, so many mothers sighing. You said just come over. We have five years left to try.ing News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. And I knew he was not lying. I heard telephones, I browsed, favorite melodies. I heard toys, boys, electric car and TVs. My brain hurts like a warehouse, had no room to spare. Had to cram so many things to store. tiny children If the black hadn't pulled her off I think she would have killed them Told you her with a broken arm Fixed this step to the wheels of a Cadillac Got nailed and kissed the feet of a priest And a queer threw up at the side of that I think I saw you in an ice cream pie, drinking milkshakes cold and low. My Next High van de Pocket Gods een uh, lied dat zeven jaar geleden werd uh, uitgebracht om het bewustzijn te verhogen van um, mentale gezondheidsproblemen en uh, Mark van de Pocket Gods uh, daar was uh, Berdogen met bevriend um, die woonde in Engeland zoals um, zijn zus Els en zijn schoonbroer Nigel uh, ook lange tijd in Engeland uh, woonden ...woonden, um, maar dat was niet, een, uh, niet de enige reden waarom Bert graag reisde. Hij, uh, hij hield ook echt van de ongerepte natuur. Um, bezocht graag landen als uh, Noorwegen en um, Schotland. Studeerde ook uh, geschiedenis in, um, in Portugal. En ja, uh, geschiedenis, ja, ik heb het al gezegd, dat heeft hem veel geïnteresseerd. Ook uh, in de sociale ecologie. Ik herinner me dat hij... Um, de twee eerste delen van The Next Revolution van Murray Bookchin had gelezen bijvoorbeeld. En um, ja, dat was een van de dingen waarin ik um, bert kon terugvinden die interesse in de sociale ecologie. Um, maar ook in um, poëtische dingen. En um, ik ga nog eens een uh, gedicht uh, brengen van. Uh, ja, uit de tijd dat. Um, dat we samen op het podium stonden, hij met de muzikale begeleiding van onder meer dit gedicht De Vriendschap. Al zeven jaar probeer ik mijn vriendenkring rond te maken en slik alles wat een mens maar kan raken. Voor De Vriendschap was ik steeds gewonnen. Liefde liet ik achter op een eiland, onbewoond, zelfs zonder strand en om haar daar te laten is er veel verzonnen. Maar nu heb ik de ban gebroken. Samen met een vriendin die is ondergedoken, wat zeven jaar oorlog toch brengen kan. Je hoort nog wat verder op de achtergrond Catherine Ribeiro en Les Alpes met Pe. En ja, dat was zo'n lied uit 1972, tevens het geboortejaar van Bert Doge, dat hij echt wel een tof lied vond. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen van deze In Memoriam-uitzending voor Bert Doge. Um, ja, ik, uh, ik wens jullie nog een goede week. En uh, misschien uh, tot uh, binnen twee weken of zo, dan is Ecologica er terug. Dan gaan we het uh, wat meer hebben over die vrouwenmaand hier op Radio Centraal. Of toch dingen in verband aan mij. opstoot van Dali Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen: fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde CDs en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u